We gaan verder, de linker kolom, de regel 15, Kijk, okay. dat is werk wat wij we doen. Zie je, zitten zo so pitpeuterig. zo so aan die tekst. Zo yeah, so lezen en horen. En so. iets begrepen, iets niet begrepen is niet zo belangrijk, absoluut niet. Maar dat. En die tien sferot, Maar steeds kijken naar die tien sferot, Hoe waar het over sprake is. En proberen dat dat de verbanden te leggen tussen die woorden van de zoger. De begrippen zoals de zegt. En de plaatsen die wij kennen als sferot. Kijk bijvoorbeeld wat hij zei. Chayolamim. De levende van de wereld. En dan als je één keer weet. Dan weet je dat het de Jesode is. So de taal van de zoger. En de taal van de Kabbalah. En vaak en soms is het wel overeenkomsten met elkaar, maar vaak is het, als je dat één keer weet, dan, dan wordt het vertrouwelijk en het duurt even. Het kan niet anders. Maar wat we nu leren, wordt, waar wordt het geleerd, en op die manier alleen door dat steeds dieper te gaan en in weer wil van mijn begrepen, niet begrepen, ga ik gewoon verder. En dat gaat, alleen dat overwint. Dat, dat kan doen. Boven jouw verstand te gaan. of je verstand iets of niet, en je gaat verder. En je gaat plutteren met die lettertjes, et cetera. Daar zit de schepper. Dat is de code waarin je hem kan vinden. En dat is alles in je cel wat je leert daar. Projectie daarvan is in jou dat oh, is iets. Individueel. Puur individueel. Dat dat tête met het licht. Dan hoef je niet te zoeken buiten jezelf iets. Buiten jezelf alleen kunnen we vlooien vinden. Vlooien van alle soorten dingen. Het is net een net al grote vlooienmarkt. alles kan je vinden, alles, alles kan je vinden buiten jezelf. Behalve jezelf. Zoeken in jezelf kan je dat alleen in jezelf. Alleen door zoger ook niet zo zoeken dat als een mens zit in problemen of zo, een psychisch of uh, psychologisch dan blijft dan zichzelf binnen zijn eigen ego, eigen liefde. En daar binnen die eigen liefde gaat hij over zichzelf denken. Nou, oh, wat heb ik gedaan, wat heb ik gezegd, et cetera, al is schuldgevoel, et cetera. Daar komt kom men ook niet uit. En, de hele bedoeling om aan de ene kant, dus door het leren wat we leren, op de manier te doen dat het stap voor stap, wanneer ik het leer als het ware, dat ik aan de ene kant, het is 100 procent voor mij, aan de andere kant, de, ik laat mij absoluut los van mijn, ik, ja, van mijn uh, liefde voor mijzelf. En hoe meer ik dat doe, hoe meer druppeltjes van dat licht komen naar mij toe... en ten, in, van twee kanten word ik dan... gereinigd, gezuiverd en opgebouwd. Zoals in de pauze had mij... Henk had mij een vraag gesteld. een ja, een goede vraag. Henk scher, stelt altijd zo'n scherpe vragen. Maar alleen ik wil hem na, niet altijd antwoorden... want ik wil dat hij zelf dat leert. Maar hij antwoord, antwoord, gaf mij een, een, een vraag ten aanzien van de vorige, op de vorige les hadden we gesproken over beroer, ja? <coughs> de, de het uitzoeken van de funken van het heilige dat in ons zit, dat wij moeten het naar boven brengen, naar onze eigen absolute, ja? naar boven brengen, dat is het alles wat wij moeten doen in die 6000 jaar. Dat betekent in de eerste fase van de van de zoals we nu leren in de eerste fase van de vernieuwing van de hemel en aarde, dat is wat werk wat we moeten doen dus al die vonken naar, naar boven te brengen nou dan stelt hij mij een vraag, oké, okay, dat is mooi en prachtig, dus wij moeten het van, die, van de zij dat onder mij is ja? de zee. moet ik dat al ik die weet weten werken, om al die door man op te brengen, selectie te doen, uitzoeken, moet ik die vonken naar boven brengen uit die klipot. eruit houden. Maar. zegt nou, We hebben ook geleerd. Een paar lessen daarvoor. Dat bij elke zivuk. Die. De schepper maakt. Met de nukwa. Dat. Bij elke zivuk. Naast de zivuk. De zivuk. Dan buiten. Laten we zeggen. Buiten de zivuk. Om. Herinner je nog. Dat door de malgoed heen. Komt. Uh, komen die druppeltjes tranen naar binnen naar, ook naar die naar de zee druppeltjes tranen, herinner je nog? we hebben dat geleerd over druppeltjes tranen dan zegt hij tegen mij nou, lijkt het niet daarop, dat we aan de ene kant wij, wij halen die halen die vonken eruit en aan de andere kant we dan brengen dan als het ware het water weer uh, naar de zee ja, dus door de tranen, die, ja, voor de, de tranen herinner je ook, de druppeltjes van de tranen, die dan een soort oorgochmagie had gezegd, zo'n dunne straaltjes van orgochma die komen dan, die druppeltjes, weer terug naar, naar de zee, als het ware. En toen had ik hem gezegd, nou, denk eventjes, dat is een goede, goede, goed, goed beeld wat je hebt. Maar kijk altijd naar de aard van de dingen waar je het over hebt. Kijk nou bijvoorbeeld naar die twee soorten lichten die daar zijn. Kijk nou naar die vonken die je weer eruit moet halen. Wat is dat voor vonken? Is dat licht? Zo, wat is dat voor vonken uh, so so die wij naar boven halen? Bij, de, bij het breken van kilim, was het, wat was het breken van kilim? Kilim, wat hadden gebroken, waren gebroken, ja? Kilim zijn, is ook een dun licht, kilim, maar het is geen licht. Het is dan een grove, een soort, een soort licht natuurlijk, maar grove, zoals, zoals licht van malgoed, malgoed en dat soort dingen. Maar dat is dan kilim, en massag werd gebroken, ja? Massag werd gebroken. Maar lichten, zelf lichten van de absolute dat is, wat, wat de lichten, die, die gingen niet mee naar de, naar de bier. Ja, de lichten, die bleven in de absolute, Die gingen niet, niet, niet naar beneden. Lichten kan je niet breken. Eigenlijk. Licht kan je niet breken. Kilim van de schepping kan je wel breken. Kijk, onze kilim kunnen we wel breken. Als we gaan zondigen, so, dan zijn we, zijn we verloren. Oh, niemand is, uh, is daarvan verzekerd. Uh, Eigenlijk, maar lichten kan je niet breken. Als men, als men breekt zijn kilim, dus als men zondigt of zo lichten dan ver de mens. Nou, ze laten de mens op zijn, uh, zoals hij op zijn eigen liefde of zo, so, oké, okay. ze verlaten hem. Oké, okay. dan betekent dat wat wij naar boven halen, dat is. Uh, dat is eigenlijk ordeen. Eigenlijk. Licht. Licht wel, maar dat is licht van de kilim. Van de, van de massage. En massage is altijd, kom, wat Dat is dat zware licht. Je ziet dat? Dat zware licht. Welke zware licht? Dat is dat weerkaatste licht. Dat is dan de massage, dat had gevormd de, de, de uh, en kilim en de massage dat is wat wij eruit moeten halen, dat is ook, ook een vorm van, dat is ook, komt ook van de heilige. Dat moeten we naar boven halen. Maar dat is allemaal licht uh, ordien, ja? Het licht van de, van orgozer, van het weerkaatste licht, dat is allemaal, de, de natuur daarvan is dat uh, zware licht. Ja? Terwijl dat licht wat druppels, druppels als druppels komt van, uh, gogma, van het licht gogma, dat die dan zonder buiten de ziekenhoek om, die dan druppels komen uh, daarin, dat is dan uh, van licht chogma Dat is dan uh, hoe heet het uh, barmhartigheid, licht van barmhartigheid. En dat komt alleen, dat, is, dat komt als het ware als katalysator bij het proces van dient als de katalysator ja, van het proces, van het uithalen, uitzoeken van die vonken van het heilige onder ons. Dat helpt alleen maar. Ja, dat maakt net zoals het als je neemt een, een, een, glazen, sorry, een glazen chemie, in chemie in, in, reageerbuistje. een reageerbuisje. En daar heb je bijvoorbeeld een, zware, een, een zwaarte stof. Weet niet wat het doet en doet wat. En jij doet daarin bijvoorbeeld een druppeltje van een bepaalde stof, van een andere stof. En dat gaat het, daardoor wordt het, ja, zo'n reactie, daardoor wordt het, dat, dat zwarte stof wat in de, in de reageerbuisje was, dat wordt uh, daardoor uh, transparanter. Misschien gele, gele kleur verkrijgt, groene kleur verkrijgt, dat is... Dat is uh, op die manier. Dus het wordt verlicht. Zo op die manier is ook de werking van die uh, druppeltjes herinner je nog, druppeltjes van chogma. die tranen, tranen die dan komen dan buiten de Het Was een beetje dat is een beetje ja, een oh, grote leen. Het is niet zo uh, belangrijk om te leren, weten, te leren. Een grote leen. En de rest, details komen stap voor stap. Maar eerst proberen grote lijn. Die oh. tien sfeerrood, die vier werelden. Zeer een pien. Ja, hoe die steegt daarna, toe dat. Wij keren terug naar, de, naar onze zon De linker kolom, de regel. 15. Wilmer. Dus hij zei ons dat. In de tweede vernieuwing van de hemel en de aarde heet. De noek, heet nu, heeft de naam. Mila de Gochmada. Het woord van de wijsheid. Waarom? Omdat zij trekt nu aan in deze tweede fase van de vernieuwing. Zij zorgt nu, zij trekt nu, woord, dat naar, aan haar, naar haar wordt aangetrokken. De hogere mogen. Ja, dus die, wat... Adam nog niet had, nooit had aangetrokken naartoe. Door zijn zoon, kon hij dat niet. Hij werd geboren, hij werd geboren in Katnoot. Herinner je nog, Adam werd geboren in Katnoot. Tot de helft kon hij lichten wel ontvangen, ja, tot de helft. Van boven tot de helft. Maar onderaan, zei Hashem tegen hem, niet aanraken, ja, niet eten van de boom van kennis, betekent niet eten van jouw plaats dat asia heet of jouw voeten ja, onderaan, o, wat onderaan jou niet doen. het komt wel, eerst corrigeren jezelf en dan zal hij dat wel doen en hij had niet gewacht tot de shabbat, het was twee opstegingen van lichten waren er wel dus hij, dat kwam wel, hij kwam nog hoger, hij kwam tot, tot zijn, tot, laten we zeggen tot zijn enkels kwam hij ja, of tot zijn knieën, kwam, kwam hij uit, kwam naar de aziel. Maar vanaf zijn knieën bewezen van spreken, zijn partzuva, vanuit zijn knieën en tot, ja, tot zijn hielen stond hij nog in de Assia. En, daar, en, en dan trok hij dat licht Hochma. dat zonde zonde met met haver. dus... Dat hij trok dat licht gochma door de ziehoek naar beneden toe. Hij wilde gewoon volledig tot, de, tot deze wereld uh, aantrekken licht. Hij dacht dat hij al klaar was, maar hij was niet klaar. Daarom was het, uh, daarom was het uh, de zonde en daarom het licht, de lichten ga, gingen uit. Maar, want hij was geboren, gemaakt in Katnoot. En daarom is het de taak nu, dat wij leren nu, het scheppingsplan is, is niet alleen om te corrigeren van de zonde van Adam, et cetera, maar eerst dat wel, dat corrigeren dat en dan nog aantrekken van de mogen, hoge mogen, waar Adam niet aan toe kwam. Dat moeten wij doen. Kan je niet voorstellen hoe dat. En dat is, zegt hij, dat de noekwa van deze tweede vernieuwing, zij heet, zij heet nu uh, uh, Mila de Gochmata, het woord van de wijsheid. Want zij trekt aan de Gochma, de mochen van de Gochma. In tegenstelling tot de eerste vernieuwing, daar heette zij Mila de Oraita, het woord van uh, de Torah. En de Torah is ons gegeven voor die 6000 jaar. Die 6000 jaar. En dan wordt het een transformatie van die Torah. Dus dan wordt het eh, die wijsheid, als het ware. Dan wordt het... Maar de Torah is dus gegeven ons voor die 6000 jaar. En daarom, wanneer wij eh, kabalen leren steeds meer en meer, dan hebben wij niet meer het gevoel van... Rein, onrein, on uh, geoorloofd, niet geoorloofd, ik weet het niet meer. Maar voor mij bestaat het niet meer. Ik, ik, ik heb, mijn, mijn gevoel bestaat het niet. Ik bedoel, voor mijn gevoel, omdat wij leven in de, door de krachten van het ziel. Ik zeg niet dat wij zijn al daar, daar of hier, maar wij trekken die krachten daarvan. Dan, dan is het voor mij is het, is het al net of het, of het al voorbij is. Ik kan het niet meer, ik ervaar het niet meer als zodanig. Terwijl het bestaat natuurlijk. Rein maar wij leven niet meer in die in die, waarom in het het zien wij de Torah, de hele Torah van het zeerloot is alleen de naam van de schepper en niet, niet de ene is schurk en and de andere is goederik en die is dat en die is dat deze is een vrouw, is een man en dat en allemaal alle dingen die men zoals met de Torah leert in de bia -ja, en de bria -ja, en wij tera zien wij leren de Torah van het zeerloot en als we klaar zijn daarmee dus, met de eerste correctie, dus door, door met het corrigeren van de zonde van Adam, dan gaan we ook weer de Torah zien, ook weer op een hoger niveau, weer op een hoger niveau. Eigenlijk, volledig het uh, in de absolute We gaan verder. We hit um, 15 nadepunt. Wel meer. Umila zest in de hochmata. De ithatsha salka veyatva al zeifentin resha de tzadik hayalmin. De haino basot shamru achtin razal tzadikim yoshvin vaotrotehem barashehem. 15. Wel hij zegt dus de zoger. Omila de Chogmata en het woord van de Chogma, oftewel mal goed duw in de tweede vernieuwing. De ze, en het woord van de wijsheid die vernieuwd wordt. Salka steeg op, weyatwa en zetel zich. Alle resha de tzaddik boven het hoofd van de tzadik. En als we horen tzadik, moeten we weten dat het de Jesuut is. Jesuut van de Zeeranpin. Chai Olmin, die leeft, leven van de werelden is. En als je ziet dat woord Chai, het is ook uh, een Zeeranpin. Waarom? Chai, ziet het? Iedereen ziet het? Het derde woord van de regel, 17. Waarom is het zeerantiem? Gij, zeerantiem. Gij betekent leef, leven. Of laat leven of ga, zoals uh, so gebiedende wees, leef, ja, leef of zo. So. En elk gij betekent leven. Waarom is dat? Want de gematria daarvan, hoeveel is gematria? Het is Ach. acht en Jud is tien, ja. Get, samen is het 18, ja? Wat is 18? Dat is 17, dat is 9 sferot van de serapien naar de nukwa. Dus 9 sferot van Oryasar, van het directe licht. Dat je zoot van de serapien doet naar de nukwa. En de nukwa doet ook 9 naar hem toe. maar goed komt geen licht. Dan hebben we 9, 9 van 9 van Jesot naar de Noekwa en 9 en van de Noekwa naar de Jesot dat wordt 18. dat is dan uh, je, ga je beteken. dus Jesot die verbonden is met de Malchut, dat is de volmaaktheid. dat is wat wij moeten steeds doen in onszelf verbinden de Jesot met de Malchut dat is wat wij moeten doen en als wij dat de kluw zo als we dat echt leren, dat stap voor stap komt het. Niet, niet pushen, het komt vanzelf. Dan zul je zien dat je altijd wordt gered. Je hebt geen andere redding nodig. Je wordt altijd gered en je wordt altijd keurig behandeld. Waarom? Jij doet iets, want niets, niets komt van boven als het van beneden niet wordt opgelegd met al die andere dingen van dien, dat wij nog moeten ons corrigeren, et cetera, et Punt. Uh, nog een keer. We omher, en hij zegt, ah, dat heb ik al gezegd, 17 De zij die maar goed, dus die, het woord van de gogma, die vernieuwd wordt, die steegt op en komt te zetelen zich, letterlijk te zitten op het hoofd van de tzadik van de gij almin van de, het leven van de werelden en kijk nou weer nog een keer iets om even te zeggen gij, het leven van de werelden je, je het leven van de werelden dat is zijn naam ja? Gai al, almin betekent het leven van de wereld en heet Yesod. Waarom? Omdat Yesod brengt de verbinding tussen de hogere wereld en de lagere wereld. Dat daarom heet Yesod, Gai Olmin, het leven van de werelden hij verbindt Zerampin uh, met de noekhoorn. En alles wat onder de is, hij daarom is, hij geeft leven van de wereld. En hij verbindt het samen die en geeft leven aan hem door de basot, Bassot shamru Arazal, dat wil zeggen, in het geheim, zoals de wijzen hadden gezegd. In de Talmud Brachot, in de Talmud Zegening. Daar hadden ze gezegd, Zadik in Yashwim, de rechtvaardigen, die zitten, let ook, we otroteihem, hem, en hun kronen zijn op hun hoofden, over zijn hoofden, in zijn hoofden, in hun hoofden. Wat betekent dat? Dat is, dat zal dan in de, ook de, in de, we noemen dat in de toekomstige wereld, zal zijn ook, dat de tzaddikim zullen zitten, de rechtvaardigen zitten, en hun kronen zijn boven hun hoofden. Wat betekent op hun hoofden? Is mooi, praktijk, het is mooi, prachtig, maar het is net als verwachting. Oké, okay, wat well is dat? Betekent betekent jezood? Betekent degene die degene die op de jezood stoelen. dat die zij dat de malhood ze geven dus naar de malhood licht komt van de jezood naar de Malchut. en de malhood jezood hoe hoeveel uh, normaal sferot heeft die zes ja. Yeah? Ook jesot zes. Ja. Jesot heet ook normaal zes. Zerampin heet waf. Waf ja. Grote waf. En jesot is kleine waf. Dus normaal is zes. Maar wanneer de man. De malgoed komt met de man. Dan die man gaat naartoe Hoe? De malgoed. Kijk als een man komt omhoog. De malgoed brengt. Welke je Jesot van de malgoed. Duidelijk. Je soort van de Malchut brengt de man omhoog. Waar naartoe? Naar de, naar de je van de zierenpien. Duidelijk. En dan gaat het, de, de man gaat naartoe, naar alle, uh, naar, omhoog naar de eensof. En van eensof komt mad. En van eensof, dus die noek wat die doet, dat, uh, uh, van wie, wie, is, wie, wie, wie heeft dat veroorzaakt? De mad van boven, dat we van boven komt, Noekwa, ja of niet, dan komt van Nukwa, komt nu, het licht wat zij heeft veroorzaakt, de man, wat zij heeft veroorzaakt aan de Zerenpien, aan de Jesod van Zerenpien, komt nu op het hoofd van de Jesod, Je Jesod had zes verrood, alleen zes, duidelijk, maar nu komt door de man, wat opge opgetrokken wordt door, door de Malchut, nu gaat naar de Eenshoof, en van eind af komt een respons, en dat komt op het hoofd van de Jezood. Jezood had alleen maar zes, plus een plus. Hè? Dat is en precies, en die krijgt nieuw kroontjes boven zijn hoofd. Die krijgt kroontjes. Is altijd lood, krijg, altijd licht maar. Dus dat was wat wat staat geschreven in het talmoed. kan ik nooit begrijpen. Ik heb de talmoed. dat deze de Talmud is mijn lievelingstalmud, dat ik wat brachot, zegeningen. Ik had veel hier gelezen, ik kon het niet begrijpen. Maar zo, zie je, iedereen van jullie heeft nu begrepen. ja? Kom dan van, van, komt dat op het hoofd van de Jesso, die had zij alleen maar. Die komt dat nu, dat zij heeft het veroorzaakt, die Malgoed heeft het veroorzaakt. Daarom de kroontjes van die, die Malgoed heeft hem gemaakt. En de kroontjes over zijn hoofd. En dat is ook wat men zegt sa, uh, vrijdagavond. In de, Joodse, in de Joodse huizen, dat zegt, zegt men zo bij het ontvangen van de Shabbat, zegt men ook de huis, de huis der man zegt dan de heer des huizen, huizen zegt dat ook dan zo'n lied, dat heet eh, eh, Eshet Geil, een brave vrouw, dat zij zo dingen doet en dat hij dat, glorie aan die brau, brave vrouw. Dat betekent natuurlijk niet, de bedoeling is natuurlijk, zijn vrouw is als het ware de weerspiegeling, als het ware zijn eigen vrouw, maar de bedoeling is natuurlijk, het slaat op die maal goed. Op die avond precies hetzelfde gebeurt met de Nuqua en the Rampien, want hij is klein nieuw s'avonds. En zij nieuw s'avonds, vrijdagavond, zij groeit, zij krijgt dan door de toedoen van de mens zij nee, haalt de man omhoog en dan verkreeg die ook de man, of je en die verkreeg dan ook de kroontjes daarom praat hij over een vrouw als een vrouw en als een kroon, kroon van de man een vrouw is een kroon van de man betekent, duidelijk, duidelijk hoe dat komt zij veroorzaakt zij komt met de man met de man, met het verzoek en zij veroorzaakt bij hem zij maakt hem de kroon dat is wat hij zei, bedoelde 19 Ki Alidei Haman, hij had nu fortel, maar had een fortel, hij Ki een fortel, haman had een fortel, hij had een fortel, hij had een fortel, 21. Olah Hanukh de Zijram-Pin. Lehyotatara, Le Roche, Tsadik, 22. Shuh Hazairam-Pin. Mifinat, Hayesot, Shiloh. Shuh Sot, Hay, Alim. En nu, in de zaal Toms, Helgaard, Daarsai. Hij laat ons niet in de steek. Dat is geweldig. Dat wij weten dat hij, dit Hasulam, dat eer of laat, doet hij ons, helpt hij ons altijd. Dat is ik, wat ik altijd vertrouw op hem. Niet op hem bedoel ik natuurlijk, op wat hij doet. Godelijke man. En. Hij wil graag, hij doet wat hij moet doen. Ki alidei man, let op. Ki alidei man, shela sadikim. Dat wat gaat hij ons vertellen dat door de man van de tzadikim. Heeslemim kwart die de hoche Zihara ilaa die de hoche uh, schittering van de adam hebben al uh, volbracht of bereikt. Dus die hebben dat gecorrigeerd ge ge ge ge uh, had, je dat aangetrokken hadden? Kmo Rabbi Shimon, zoals Rabbi Shimon en zijn zijn gewerim, en zijn vrienden, zijn collega's. 21. Ola hanukva desiran Pien. Dat daardoor.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 ten aanzien van zijn jesod dus dat is eigenlijk jesod en hoe soort dat welke jesod is in de taal van de zogar gai almin gai almin de leven van de werelden is duidelijk dus door die de grote tzadikim rechtvaardigen en zoals Rabbi Shimon en zijn collega's zij doen de man opsteken, daardoor de ook de noekwa, dat man komt naar de noekwa, naar de jesot van de noekwa. En de noekwa brengt het naar de jesot van de zeer en daardoor En daardoor maakt zij bij hem de kroontje, kroon aan hem, zoals ik. we hebben ook dat geleerd. 23, en hij gaat nog ons dat uitleggen. Ora Horachogma. Nikra Or Chaya 24 We hoi Ze ije fsar Lezeiran pien Leham Or Chaya 35 Zolata lidei hanukva, 26 Hier het puntje Het puntje na het eerste woord Na het hakje ook weghalen Nivhan, she'eenu chai, she'eenu chai, raka shehu, Basivuk im Twinta hanukwa anikra alma. Al ken as chai almin. Nu heb je ons uitleg, waarom heet Jesot almin, het leven van de werelden. 23. Pirush, de uitleg. Ora nikra nikraor gaya. Het lichtgogma heet or gaya. licht gaya. En hier zit ook in het woord, in het licht haia or haya, zit ook de, de, de, de naam van die jesot. Zie je dat? Gaya, gai. Hay. daar zit het. 23, het laatste woord. Het or haya. En het gaja, dat heb je ook in de naam van de jesot. Zonder hei. Alleen heb je dan gai. Zie je, zonder. Als je neemt het woord gaja, kijk nou goed. 23. En het, eh, het laatste woord is haia. En daarvoor is oor. Oor gaja, het licht gaja. Als je kijkt naar het laatste woord gaja. En zonder het laatste, zonder het laatste, de laatste letter. Dan hebben we alleen maar gai. Net zoals hier aan binnen. Maar, samen met de letter H, en de letter H is ook suggereerd de mal goed. Samen met de letter H, wanneer Zeerampien verbonden is in de letter met de, met de mal goed, dan trekt die het licht Gaia aan of licht Gogma aan. Kijk, dit in deze taal geen, geen willekeur in deze taal. Alles is voor 100% eenduidig. Zie je dat? iedereen ziet het begrijpt wat ik zeg. dus gai is levend en dat is ook een teken van de, zeer, van de jesot hij gaat nu ook uitleggen ons waarom de jesot zo heet gai het leven van de wereld maar ik vergeef u ook eventjes tussendoor dat het gaije levende, gai, het, le, het licht van Gaia. dat Gaia heeft twee dingen in zichzelf gai is jesot van de zerenpien en hij is mal goed en door de vereniging met elkaar dan um, verkrijgt het ook trekt het ook naar zich het licht gaia toe en nu gaat ga hij ons perus, en nu gaan we dat vertellen zoals wat hij ons vertelt de uitleg oragogma nikraor gaaien het licht gaaien heet orgaien levende licht orgaien betekent het levende licht 24 we hoorden hier, Schee, Charlie, Seerampien, Leham, Shi, En aangezien het onmogelijk is voor de Seerampien om het licht, het levende licht, aan te trekken, Nukwa, zonder hulp van de Nukwa, Nifgaan wordt het geacht, 26. Schee, Ra kashegu zivuk, be zivuk im nukwa. Dat hei jesot, heit chai, hate leefend alleen wanneer die in de zivuk is met de nukwa. Anikra nikra alma welke nukwa, heit alma de wereld. Al ken darum, nikra as heit idant. De jesot heeft dan, wanneer die verbonden is met de zivuk, in de zivuk, met de nukwa, dan heeft die gai olmin het leven van de olmin, almin van de wereld. Dus leven en dan verbonden is met, de, met die nukwa. Want zonder nukwa die, is, die, is die niet gai, is die niet leefend. Die sod zonder nukwa is niet leefend. En alles is in een mens natuurlijk. 28. Also als de mens leert om dat soort dingen in zichzelf op te wekken, en dat die dingen in zichzelf uh, weet, dat zijn jesot hoe te verbinden, jouw eigen jesot, met jouw eigen, mal goed, op welke manier dat te doen. En dat is wat we leren. Dan hebben ze je Dan veroorzaak je daarmee, ze ook bij die zeer en ook, en jij wordt vangt het goede ervan. Dan ben je autonome persoon, dan ben je bevrijd Van alles en wat. Je kan een relatie hebben, je kan alles hebben wat je wil. Maar daar ben je befreit van alles. Je zal niet meer weten wat, wat is, wat, wat, wat dat soort dingen zijn. Natuurlijk moet je corrigeren steeds verder, maar niet door depressies, niet door dat soort dingen. Depressie komt als het al te laat is. Maar voordat het zoiets is, dan verbind jezelf je soort via de je soort. Alleen via de je soort. Want alleen via de je soort kan je dan lichthaie, licht je aantrekken. En dan licht haaien, licht je bevrijdt jou van alle, van alle dingen die de Sitra die, die Achra bij jou aan, aanbrengt. Ja, duidelijk. De Citra achra wil altijd. Wat is Citra achra? is niets verkeerd. Citra achra is speciaal gemaakt in wereld. In leven gezet. Als het ware, in gezet. Om, om jou te, uh, te verleiden. Goed kijken hoe dat, hoe dat zit. Om ons te verleiden. Om elke persoon te verleiden. Nou, bied jij weerstand aan het verleden? Ga je vooruit? ga je groeien als, als paddenstoel, ga je alles ontvangen wat je wil, alles is gegeven, ga je, ga jij, niet ga je, maar ga je, ga je, euh, euh, ga je jezelf euh, in handen geven, of gehoor geven, aan jouw citra, ach, aan de citra Achra, aan de aan jou, aan haar verledingen, wat doet zij? erg speciaal wijze, de citra achra. Als zij ziet dat zij jou in handen heeft. Dan heeft zij dan. Want het is toch wel een minister van de schepper. Ik? Het is niet iets dat het tegenwerkt van, van de schepper is. Maar één kracht. één ootmiddel. Er is niet anders, niemand anders dan hem. Dan de schepper. Maar wat ze, zijn functies? Haar functie is zo. Als een mens niet doorstaat. Dan maakt zij hem kapot. Ah jij hebt. Jij hebt, jij hebt als zij hem. Overwint of als de mens eh, laat zichzelf overwinnen, verleidt zichzelf, dan brengt ze dood aan hem, geestelijke dood natuurlijk. Eigenlijk, ze brengt hem dood aan hem. Dus ze maakt van hem dan korte metten met hem. Natuurlijk, dan natuurlijk moet je dan weer, weer mensen moeten meer, de mens moet weer uh, uh, krachten opbrengen cetera. maar de mens moet niet zo ver brengen, eigenlijk. Als zij jou verleid zegt ze nou, kijk nou, je hebt alle recht nu om, om te, om nu voor verdrietig te zijn. Doe, blijf verdrietig, dat is goed. Leid doet groeien, dat leven wordt intensiever door, door leid. Zo zegt men dat, ik vind het verschrikkelijk. Dat. Maar het is opbouwend leid natuurlijk, maar niet wat men, men zegt, men zoekt leid op. Trouwens, het is interessant, is dat... In de zogenaamde staat het dat, dat de, de Citra Agra heeft verschillende namen. Ja, afhankelijk van, de, van de welke kant jij haar bekekt. En er, er zitten ook twee namen van de Citra Achra en, en Citra Achra heeft ook mannelijk en vrouwelijk, onthoud dat altijd. Net zoals de Jerantine ook was zijn opgebouwd, mannelijk en vrouwelijk, zo is ook Citra Agra op, altijd opgebouwd uit twee. Alleen in de Citra Achra is het andersom. Zij is sterker dan het mannetje. Zij is sterker dan het mannetje. Zij heeft tien sferot en hij, en hij zes. We zullen het gewoon leren hoe dat zit in elkaar. Zo so is het. Maar dat, dat ook de, de. Er zijn ook twee namen van de Citra Achra. Dat heet uh, Atsaf. Hij is Atsaf en hij is Atsawa. Dus. Um, ik heb net, net het woord verdriet uh, uit mijn mond gehaald. Ge, gehaald. Dat atzav betekent verdriet. Dus zij, hij is verdriet. Hij heet verdriet. Dat is de naam van de manlijke, het mannelijke element van de citra, van, het onrij, van de onreine kracht. En hij, zij is een verdrietje. Dus hetzelfde. Atzav, en zij is met een atzava, met een hij achter. Goed goed opletten, duidelijk wat het is dus verdriet dus doet erin toe in de welke taal, natuurlijk in de hele taal is het wel uh, betekent uh, dat dit onreine kracht is en de zoger vertelt zoger zegt het dat, dat is onreine kracht als zodra de mens verdriet voelt dan is het 100% dan zit jij in overeenstemming met de citra agra die verdriet heet, heet. Nee, nee. dus goed opletten als je verdriet hebt dan ben jij al verkocht aan de citra agra. goed opletten erg goed opletten daar staat geschreven dat uh, de rooge kodes een rooge uh, besimcha de heilige geest is alleen daar waar vreugde is en waar geen vreugde is, daar is, daar heerst de citra agra. Heel ik. En als ze heerst, ze heerst omdat een mens, en dan natuurlijk heet ze een mens onder onder zijn, knie, onder haar knie, onder zijn en haar knie. Want er is altijd twee, altijd mannelijk en vrouwelijk. Net zoals ze hier aan Pienenukwa die uitoefenen het bestuur, heilig bestuur over de mens. Zo is het ook de citra agra, heeft ook serenbien en ook onder van onreine krachten die ook besturen uh, dan bestuur uitoefenen over de mens die uh, toegeeft aan hun verleiding en zo is het geweldig de wereld is gemaakt dat de mens moet de vrije keuze heeft de mens aan mensen de mens is gegeven wil jij laat jezelf verleiden wil jij dan ga je verder, dan ga je ondanks het feit dat jij iets wil ontvangen graag, dat je trek hebt om iets te doen, en jij zegt, nee, ik doe dat niet. Ja, of op die manier, en dat is aan de mens gegeven, dat is de vrije keuze. Nee, dan ga je dan, dan de mens wordt dan de uh, onderhevig slaaf van de zitraag. En zij gaat steeds meer in beslag nemen van de mens, weet het. Wat betekent, wat in beslag nemen? Steeds minder vrije keuze aan hem laten. Steeds minder wilskracht aan hem laten. En hoeveel mensen hebben geen wilskracht? Nauwelijks iets, of een klein beetje, of zo. Ze kunnen niet tegen alcohol, om alcohol laten staan. Ook een klein beetje, oké, okay, maar ze kunnen niet meer tegen de drink, drank uit, het misbruik van een drank, of... Van sigaretten, of van drugs, of van seks, wat dan ook. Mens moet vrij zijn van alles. Dat is. En nu, we kijken wat hij zegt. Hebben we hebben nog een klein stukje te gaan. Ik denk dat we dit niet Misschien redden we dit wel. 28. we again, gaan, niet gaan. Shanukva atara aler klomar shemohin an anikrai, matarahem anukva haya 28. Ja, we hebben dat al Ik heb het al verteld wat daarvoor wordt het atara dat de nukwa is de kroon over zijn hoofd, over het hoofd van de jesot. klomaar dat wil zeggen, shamochin en ikraimataras. Dat de die kroon, de kroon, kroon heet. Ja, we hebben dat geleerd. Hij amifhinad, hanukwa, die zijn, uh, uit, die komen uit de nukwa. Duidelijk door de nukwa. De nukwa wordt, de nukwa is de oorzaak van de mochin die de de, de wo, die de Jesuit ontvangt dat we hebben geleerd dat hij Jesuit zou die mogen van de kroon van de bochen tot de hoge mogen zou niet waardig zijn zou niet verdienen zonder haar zou die niet waardig zijn zonder haar zij heeft het veroorzaakt door man naar hem te brengen punt GAMZE EINENDERTAG SOT SHELO ZAS baat, AT SHEKARA imi. Er staat ook ergens in de Midrash staat geschreven dat een vers GAMZE so dat is ook een geheim van wat geschreven staat SHELO ZAS dat hij verroert zich niet verplaat zich niet van, verroert zich niet van zijn eh, uh, liefde, at, genegenheid, at, kara, imi, totdat hij, jesot, noemt haar, noemt haar, mijn, mijn mama, wat betekent, mijn imi, imi, mijn, mijn moeder, Kijk nou wat die zegt, 32, vaak zie je ook, zie je soms, een, keurige huisgedoten, die ook, hun vrouwen ook, Mami, mami, ze, no, het, eh? mami. Een vrouw, nu is it ook mami. Maar het is ook niet te let op, 32. Kij hame sov, leben, asiba schelo, 33. Om het ook, anukwa heet, le or, hachaya de pin haray, nufhinad zo, nufhinad zo, na set, anukwa leimo. Let op. Wat betekent dat? Kij hame Let op, in het geestelijke, want het gevolg wordt genoemd zoon, eh, zoon, dus de zoon. Het gevolg wordt geno genoemd zoon ten aanzien van zijn eh, oorzaak. We hebben geleerd dat in de Kabbalah, dat de oorzaak is vader of moeder en het gevolg is eh, zoon. De zoon is de... Dus that said you also here, that uh, om itog, she ha ita siba, en ankhazin de was, de oorzaak van het lichtchaia, van de zeeranpim, of van de yesod. Hare mevchenna zo, darum vanuit dit aspekt, naset Nukwa limo, werd Nukwa tot zijn moeder. Wat betekent tot zijn moeder werd? Werd? Werd? Want zij had Orgozer gegeven, dat Orgozer, eigenlijk. En dat licht kwam van boven, dat kroontje, kroon van de Zeranpin, werd, werd veroorzaakt door die Nukma. Dus zij is als het ware tot keter voor hem geworden. 35. We gaan We zijn We tasa met we shata, we shivin en dat is wat hij hoger gezegd en zij en zij vliegt en vliegt daar naartoe daar vandaar en zij vliegt vandaar en zij zwemt in de 70.000 werelden wat betekent dat 36 na dubbele punt agharshni sdvga im ziranpin basot atara 37 al Roost Zadik. Hier mijn opfefet waoula de volgende pagina de volgende niet pagina de volgende kan de volgende wat de volgende pagina inderdaad de eerste regel de pagina 76. de rechterkolom de eerste regel de zijn ha-sfeerot-shela besot zijn ribo-almin Shehem-Ein-Alef Hier stoppen we en ik dat even nog vertellen De euphorieke pachina De linker kolom De zee dreichel zee sind er is haar schen is daf gaim Zeer anpeen Nada zeich zivug maakteme De zeer anpeen hij bedoelt met de pin, bedoelt hij dan in het algemeen, maar dat is natuurlijk met de jesot. Pasot atara alle het tzadik in het geheim van de kroon boven, de roos boven het hoofd van de tzadik. Hiermee opwef het, zij vliegt, veola, en stijgt op. Aode klimalen nog meer naar boven, dus van de zerampien steekt stijgt ze nu nog meer naar boven in de atseloot de heinulaarichampin naar de arichampin dat wil zeggen, naar de arichampin dus zij steegt op naar de arichampin van de Atsilut we gaan met taknot zijne spherot en dan worden, daar worden haar zeven spherot van die nukwa uh, gecorrigeerd of ingesteld basot, ribo riboalmin let op, als, als zeven uh, mal 10.000 werelden. Dat, dat, dat is in totaal 70.000. Maar We wij weten dat nog eentje zin krijgt. Kia de Arikantin hem basso ribo Van de van de Arikantin zijn, die zijn van 10.000. Herinner je nog? Van, van Arikantin, die zijn 10.000. ze heeft, let op. Zij heeft 7 nu Nuko. Let op. Nog twee woorden. Noekwa heeft zeven sferot En als Noekwa steekt naar de Arihantin, Arihantin heeft de getalen, de waarde van hem, is tienduizenden. Dan zeven maal tienduizend, duidelijk. Dat is dan zeventigduizend. Dan weten wij zeventigduizend werelden. Dan weten wij dat de Noekwa steekt op, steekt op naar de Arihantin. Duidelijk die, die, die, die verhouding. En de volgende keer gaan we verder met dat